7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. BP treft miljardenschikking na olieramp in Golf van Mexico. Tientallen doden na groot aantal tornado's in VS. En onderzoek PVV stelt gulden boven de euro.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 Een week geleden zijn in de omgeving van Groesbeek drie paarden afgemaakt die ermee besmet waren. Het KNHS adviseert ook om niet onnodig paarden te vervoeren. Paardenhouders worden opgeroepen bij twijfel meteen contact op te nemen met de dierenarts. De snelweg A28 ten noorden van Zwolle is in beide richtingen sinds half drie vannacht dicht vanwege een ongeluk. De opruimwerkzaamheden gaan tot in de middag duren. Bij lichtmis botsten een vrachtwagen en drie personenauto's op elkaar. Drie mensen raakten gewond. Bij het ongeluk is de vrachtwagen met oplegger door de middenberm gegaan.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 Donderdag maakte het CPB bekend dat het begrotingstekort in 2013 oploopt tot 4,5 procent. Volgens de Europese regels zou het tekort maximaal 3 procent moeten zijn. Onderzoekers van de VN die de val van het regime Gaddafi hebben onderzocht... hebben kritiek op de Libische interimregering en op de NAVO. De interimregering deed te weinig om wraakacties op Gaddafi-getrouwen te voorkomen. Daardoor vielen onnodig veel doden. De NAVO had nader onderzoek moeten doen naar de effecten van de luchtaanvallen. Bij de precisiebomberementen door de NAVO vielen ruim 60 burgerdoden. De VN vindt dat aantal op zich meevallen... maar dat ontslaat de NAVO niet van zijn plicht om de aanvallen grondig te bekijken. De onderzoekers hebben ook geprobeerd om opheldering te krijgen over de dood van Gaddafi... maar ze mochten in Tripoli het adoptierapport niet inzien. De kolonel werd in oktober vorig jaar na een vuurgevecht gedood... dan al snel rees de vraag of hij was terechtgesteld. Dan het weer, half tot zwaar bewolkt. Als de zon doorbreekt, wordt het een graad of 13. Morgen iets frisser en in de avond regen. Aan het begin van de week vrij veel bewolking met in de nachten lichte vorst. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 3 maart. De politiek is boos op Vestia. Eerst krijgt de oude baas miljoenen mee bij zijn vertrek... en nu gaan de huren voor nieuwe huurders ook nog eens een keer omhoog. En in Brazilië zijn ze kwaad op de banken in Europa. Die verstoren met hun goedkoop verkregen geld de economie in Brazilië... Het gaat over euro's. Gert Wilders heeft het liever over de gulden. Eerste berekeningen over de gulden zijn binnen, meldt de Telegraaf. En wat blijkt? De gulden is voordeliger. Michiel Breedveld bestudeert de cijfers en laat zo dadelijk van zich horen. Verder hebben we deze uitzending nieuws uit Homs en uit de paardenwereld. Maar we beginnen de uitzending met een schikking in Amerika. Want oliemaatschappij BP heeft een schikking getroffen... met de gedubeerde van de olievervuiling in de Golf van Mexico. Twee jaar geleden was er een explosie op het boorplatform Deepwater Horizon. Elf mensen kwamen daarbij om het leven... en er lekte ruim 700 miljoen liter olie weg. En pas na 85 dagen slaagden ingenieurs erin om de bron af te sluiten. In Washington is Jacqueline Ekman. Jacqueline, hoe ziet die schikking eruit? Ja, het gaat een beschikking van 7,8 miljard dollar. Uh, British Petroleum gaat dus 7,8 miljard dollar, dat is zo'n 5,9 miljard euro, betalen aan de gedupeerden van de ramp, die dus in 2010 uh, plaatsvond. We uh, gaan ze betalen aan vissers, schoonmakers en andere... Gedupeerde, die uh, uh, ja, eigenlijk het slachtoffer zijn geworden van een van de grootste uh, milieurampen, zoals uh, president Obama het destijds noemde, die ooit in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. Het gaat om een gedeeltelijke schikking uh, tussen BP en de bewoners en de vissers. Uh, de regering, de kuststaten en de lokale overheden, die, uh, die ook heel veel hebben moeten betalen voor het opruimen van alle troepen en alle olie, deze partijen eisen ook het een en ander veel meer zelfs. Maar daar is nog geen schikking mee getroffen. Nee, dan zou de maandag een rechtszaak beginnen tegen BP. Gaat die nou niet door? Um, die is vooralsnog opgeschort. Uh, want de, de rechtbank moet deze schikking die nu getroffen is tussen alleen uh, British petroleum en de gedupeerde. Die moet hier nog wel. Goedkeuren. Er zijn namelijk uh, ja, nog meer partijen mogelijke schuldigen uh, in, in dit geval, zoals Halliburton, TransOcean. Dat zijn de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bouw van het olie, olieplatform, die uiteindelijk uh, is ontploft en uh, waardoor de olie is gaan lekken in zee. Um, daar is nog niks over bekend. Wat gaat er met die bedrijven gebeuren komen die nu vrij, uh, wat mij ergens tegelijk? Dus daar moet ook nog het een en ander uh, mee geregeld worden. Ja, dus dit is een schikking met uh, de vissers en uh, de benadeelden. Maar dat zegt nog niks over een uh, mogelijke rechtsgang. Nee, nee. Um, die kan nog wel zeker komen. Um, want zoals ik al zei, er zijn nog meer eisers. Zoals de Amerikaanse overheid, de staten... Uh, uh, noem maar op alle uh, de bedrijven die bezig zijn geweest en de steden die bezig zijn om al die olie op te ruimen... Er is heel veel geld in opgegaan. Uh, daar moet ook nog een regeling getroffen worden. En uh, nogmaals, is BP de enige, het enige bedrijf die um, schuld zal moeten betalen? Of zijn er ander, andere bedrijven, zoals Halliburton en TransOcean, ook verantwoordelijk? En moet daar ook nog een regeling mee getroffen worden. Dat is allemaal dus nog niet bekend. Nee, maar het nieuws van vandaag is dat er een schikking wel is getroffen met onder andere de vissers. Dankjewel, Jacqueline Ekman vanuit Washington. De PVV in Nederland. Wil de gulden terug, dat zegt PVV-leider Geert Wilders... vandaag in De Telegraaf. Wilders heeft onderzoek laten doen naar de voor- en de nadelen... van een terugkeer van de gulden. In Den Haag is Michiel Breedveld. Michiel, wat staat er allemaal in dat onderzoek? Nou ja, het mag geen uh, verrassing zijn. Geert Wilders heeft dat onderzoek laten doen... door het Londense onderzoeksbureau Lombard Street Research. Bekend om uh, zijn kritiek op de euro. En uh, ja, Daaruit uh, trekt Geert Wilders de eenvoudige conclusie die we al voelden aankomen, herinvoering van de gulden is goedkoper dan in de euro blijven. Nou, het onderzoek toont volgens Geert Wilders aan... dat um, in de uh, euro blijven inderdaad wel voordelen heeft... als het gaat om gemakkelijker handel van uh, mensen, goederen. Uh, dat levert per Nederlander 800 euro voordeel op. Maar, zo becijfert uh, Lombard Street Research volgens Wilders... daar staan dus kosten tegenover. 2700 euro nadeel door in de euro te blijven. En dat komt onder meer door minder economische groei... en onder ondermaatse consumptie, zo is te lezen in De Telegraaf. Nou, Lombard Street Research heeft zich gebaseerd... op een vergelijking met Zwitserland en Zweden. Tot zover de cijfers in, in De Telegraaf. Uh, yep. Die zullen hoogstwaarschijnlijk wel kloppen. Ik heb natuurlijk om bevestiging gevraagd. Maar ik kan niet garanderen of dat het hele verhaal is. Ja, minder economische groei. En wat zei je nou verder met die ondermaatse... Uh, Ondermaatse consumptie, achterblijvende ja. consumptie... door maar, het gebrek aan consumentenvertrouwen. Maar, maar hoe, hoe berekenen ze dat dan? Gewoon omdat de consument uh, de euro niet meer vertrouwt? Nou ja, dat, dat moet nog blijken... want het rapport wordt pas aanstaande maandag gepresenteerd. Uh, dan zal Wilders ook een toelichting geven... en uh, de onderzoekers van Lombard Street Research... zullen dan ook naar het Haagse Nieuwspoort komen... Maar wat we hier lezen in de Telegraaf zijn de eerste conclusies van dat onderzoek. En Wilders eh, zegt daaruit gewoon heel simpel de conclusie te trekken. We moeten uit die euro en we moeten dat de Nederlandse bevolking gaan voorleggen. Dit is een referendum waard. Ja, want dat is eigenlijk het politieke doel wat hij wil. Hij uh, pleit al langer voor een referendum voor uh, het blijven in de euro. Hij pleit al langer voor een referendum over de, de miljarden aan, uh, aan steunoperaties die wij aan Griekenland uh, geven. En er zijn natuurlijk pittige debatten over waarbij dit kabinet van VVD en CDA niet kan rekenen op steun van de gedoogpartner. En het elke keer moet doen met steun van de Partij van de Arbeid die daar ook steeds meer moeite mee krijgt. Wilders heeft altijd gezegd, laten we dit gewoon de bevolking voorleggen. Goed, en de eerste cijfers zijn vandaag via de kranten uitgelekt. En maandag komt de rest. Dankjewel voor je snelle reactie. Michiel Breedveld was dat. Met afgrijzen kijkt hij naar de gebeurtenissen in Syrië. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Gisteravond sprak hij de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. We continue to receive grisselijke reports of summary executions, arbitrary detentions. And torture. Afschuwelijke berichten over executies, gevangenschap en marteling. Ban ki Moon zegt dat het excessieve geweld van de regeringstroepen... de oppositie gedwongen heeft de wapens op te nemen. De disproportionate use of force by Syrian authorities has driven what had been largely peaceful opposition forces to resort to take up arms in some cases. But let us be clear. The opposition's firepower appears to be minimal compared to the heavy weapons being used by the Syrian army. Ban zegt buitengewoon teleurgesteld te zijn... dat de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties, Valerie Amos... het land niet in mag, ondanks herhaaldelijke beloftes van de regering Assad. I once again urge the authorities to allow her to visit as soon as possible... so that humanitarian relief workers can reach the many thousands of people who desperately need Assistance. Opnieuw dringt Ban erop aan om Emos toe te laten... zodat hulpverleners naar de duizenden mensen kunnen gaan... die in vreselijke omstandigheden zitten. En die hulpverleners van het Rode Kruis... mogen ook nog steeds de wijk Baba Ammar in Homs niet in. Ze kregen aanvankelijk toestemming van Syrië... om de duizenden mensen die daar in de val zitten... te voorzien van eerste levensbehoeften en medicijnen. Maar die toestemming werd gisteren weer ingetrokken. Kees Bredeveld is directeur van het Rode Kruis in Nederland. Meneer Bredeveld, um, waren die hulpverleners al wel in Homs? ja. Die zijn gistermorgen in Homs aangekomen. Ja, en mochten er niet in? Of ze waren eigenlijk in afwachting van de toestemming? Ze wachten op toestemming om de wijk in te gaan. Ja, hoe groot is dat hulpconfoil eigenlijk? Dat daar dus nu staat te wachten om Baba Ammer in te mogen? Uh, etterlijke vrachtwagens met goederen, tienduizenden kilo's. En uh, een aantal begeleidende auto's. Ja, en er zijn ook artsen bij die de gewonden kunnen ja, verplegen? Ja, ja, hele medische teams. Ja, En loopt die zelf trouwens uh, geen groot gevaar? Ehm... Uh, ja, als er geschoten wordt, lopen ze zeker gevaar. Ja. Ja. We weten op dit moment niet of het, uh, of het gevaarlijk is. Als de uh, opstandelingen zouden zijn vertrokken, dan is het uh, hopelijk rustig in die wijk. Ja, nou ja, het, het, het vrije Syrische leger heeft gezegd dat het zich uh, terug uh, had getrokken. Mm, weet u of er op dit moment nog geschoten wordt? Wat, wat voor berichten krijgt u nog? Nou ja, we kunnen dat zelf ook op televisie zien. Um, er zijn ontwamen gemaakt uh, uh, waaruit blijkt dat er ook na dat terugtrekken nog geschoten wordt. Ja. Denkt u dat er ooit toestemming komt? Uh, uh, ik ben ervan overtuigd. Uh, ik denk dat de internationale druk op de Syrische regering nu uh, alsmaar groter wordt. En ik verwacht dat we vandaag de wijk in kunnen. En ik hoop het van ganse harte in ieder geval. Ja, maar um, wordt u nou gebruikt als Rode Kruis in dit, in dit geval? Want de vraag is gewoon, van waarom mocht u niet eerst uh, wel erin en daarna niet? Nou ja, dat is elke keer weer een uitdaging voor ons. Om goed in te schatten of we uh, gebruikt worden of niet... Uh, op dit moment, um, ja, wij, als wij onze hulp niet kunnen verlenen, dan kan, je de, dan kan je ervan vinden wat je vindt, maar dan worden we natuurlijk gebruikt en in ieder geval tegengehouden. En dat is natuurlijk waar um, felle protesten tegen zijn, ook vanuit Geneve um, heeft het internationaal Rode Kruis uh, fel protesten aangetekend. Ja, onacceptabel noemden ze het vanuit Geneve Precies. gisteren. Precies. Ja. En dat is het ook. Maar het is Wachten, want veel meer kunt u niet doen. En hopen dat de politieke druk groot genoeg is dat u wel toelaten. Het is uiteindelijk altijd uh, voor ons uh, uh, een feit dat wij afhankelijk uh, zijn... van beslissingen van de overheid of het toegelaten worden. Dat geldt op andere plekken in de wereld ook. Ja. Meneer Bredeveld, uh, ik wens u succes en ik hoop dat u binnengelaten wordt. Dank u wel. Dag. Straks Nederlanders in het buitenland zijn boos... over het komend verbod op twee paspoorten. De verkeersinformatie. De A6, Lelystad en Meloord. Afsluiting tussen Lelystad, Noord en Urk. En de A28 is dicht tussen Hogeveen en Zwolle. Tussen de afrit nieuw en afrit Ommen is de weg afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De gedoodverfde winnaar van de presidentsverkiezingen in Rusland morgen, premier Poetin. deed gisteren via de televisie een oproep aan het volk. 4 maart... Именно вы примете решение, в чьи руки будет передана судьба России. Будущее наших детей. Вам решать. Morgen gaat het over Ruslands toekomst en die van onze kinderen. Het is aan jullie om te beslissen, zei hij. Meer dan 300.000 waarnemers zullen toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Voor het overgrote deel zijn het gewone Russische burgers... die een herhaling van de fraude tijdens de parlementsverkiezingen in december willen voorkomen. Die fraude leidde tot massale demonstraties de afgelopen maanden... waar eerlijke verkiezingen werden geëist. Kisia Hekster bezocht een cursus voor waarnemers. Het kleine zaaltje zit werkelijk propvol. De stoelen zijn niet aan te slepen en er blijven maar nieuwe mensen binnenkomen. Maar nu zit iedereen min of meer, dus er kan begonnen worden. Mensen moeten een kopie van hun paspoort inleveren samen met een paar pasfoto's en dan kunnen ze geregistreerd worden als waarnemer. Hier ergens in het midden een uh, jonge jongen, begin 20 denk ik. En hij vertelt dat hij gekomen is omdat hij actief wil deelnemen aan de verkiezingen. Hij hoopt vandaag heel erg in detail te leren hoe het hele verkiezingsproces in elkaar zit. En waar hij morgen op moet letten, mocht er gefraudeerd worden. Nou heeft Poetin er ook voor gezorgd dat er in ieder stemlokaal twee webcamera's hangen... die alles vastleggen om fraude tegen te gaan. Gaat dat helpen, denk je? Nee, natuurlijk niet, zegt deze waarnemer in Sp. Alle alles wat er buiten het blikveld van de camera gebeurt, ziet niemand. Ik denk dat alleen wij als waarnemer goed toezicht kunnen houden. Er wordt nu een filmpje vertoond. Gemaakt door waarnemers die tijdens de verkiezingen in december met een videocamera op stap gegaan waren. Die de fraude hebben vastgelegd die voor zoveel ophef heeft gezorgd in Rusland. Xenia Sokolova is van Golos, wat in het Russisch stem betekent. Een onafhankelijke waarnemersorganisatie die de cursussen organiseert. Het is eigenlijk onmogelijk het aantal mensen dat nu naar de cursussen komt te vergelijken met de vorige keer, zegt ze. Toen hebben we in totaal twee cursussen gegeven waar misschien twintig mensen op afkwamen die we met veel pijn en moeite bij elkaar hadden gekregen. Nu organiseren we al wekenlang trainingen die allemaal vol zitten met mensen die uit zichzelf komen. We leren de deelnemers heel veel theorie, maar geven ze ook praktische tips. Zo weten we uit ervaring dat op zogenaamd onverklaarbare wijze tijdens het tellen van de stemmen opeens het licht uitvalt vaak. Onze waarnemers hebben dus altijd een zaklamp bij zich. Of het gaat helpen allemaal? Ik weet het niet. Maar het is sowieso goed dat er in Rusland een generatie mensen is opgestaan die niet langer passief is, maar zelf wil bijdragen aan het politieke leven in ons land. En daar praten we nog eventjes over door. Over die Russische presidentsverkiezingen met Kisia Hekster, de maakster van de reportage. Kizia, die fraude van de vorige keer bij die parlementsverkiezingen, die heeft dus niet alleen maar voor sceptisch gezorgd. Nee, zeker niet. Zoals je hoort uh, bij veel mensen, in tegendeel zelfs... dat zijn de mensen die in actie gekomen zijn, die demonstreren... die nu waarnemer willen worden bij de verkiezingen morgen. En dat zijn heel veel mensen, zoals je net hoorde in de reportage... middenklasse mensen die zich de afgelopen decennia... helemaal niet interesseerden voor de politiek, maar die er nu genoeg van hebben. De vraag blijft natuurlijk wel of ze erin gaan slagen fraude tegen te gaan... Want uit de verkiezingen in december lijkt duidelijk dat de grootste fraude helemaal niet op de stembureaus heeft plaatsgevonden. Maar pas daarna bij de centrale kiescommissie die de uitslagen van de lokale commissies uh, verzamelde en daar aanpaste. Ja, En die mensen die dus uh, waarnemer zijn, die die cursus dus hebben gedaan, hebben die een stempeltje gekregen van de regering? Zijn ze gescreend. Of ze goedgekeurd zijn? Nee. Ja. Het is zo geregeld dat alle kandidaten... die morgen voor het presidentschap strijden... zelf waarnemers mogen meenemen. Dan zijn er ook nog onafhankelijke waarnemers. Ze moeten zich registreren bij die partijen... met kopieën van hun paspoort. En ze worden niet ook nog eens onderworpen aan een extra onderzoek. Maar het is wel de vraag of al die waarnemers morgen ook echt toegelaten zullen worden tot de stemlokalen. Want in december werden sommige plekken waarnemers geweigerd, ze werden uit de kieslokalen gezet, als ze dingen zagen die ze niet geacht werden te zien. En sommige partijen die melden al eerder deze week dat ze opnieuw signalen hebben gekregen dat dat weer zal gaan gebeuren, maar daarvoor moeten we toch morgen afwachten hoe het zal gaan. Eén ja, nou, ding snap ik niet helemaal. Poetin, dat zegt iedereen, die is bijna zeker van een overwinning, misschien wel een klinkende overwinning. Waarom zou die dan willen frauderen? Dat is ook helemaal niet gezegd dat er gefraudeerd gaat worden... hoewel de oppositie daar wel van overtuigd is... Maar eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel zo uit of er gefraudeerd gaat worden of niet. Want zelfs als de verkiezingen helemaal eerlijk zouden zijn, dan nog zal de oppositie de uitkomst wantrouwen. En ook heel veel gewone Russen zullen die uitkomst wantrouwen. Want het probleem in Rusland is dat er gewoon geen vertrouwen is in het hele proces. De kiescommissie, waar ik het net al even over had, die is niet onafhankelijk. Hij wordt voorgezeten door een hele goede vriend van Poetin. En we hebben ook gezien de afgelopen maanden tijdens de protesten, dat heel veel mensen zijn zijn ontslag eisen, dus hoe de uitkomst morgen ook zal zijn. En het, inderdaad, het staat zo goed als vast... dat Poetin die overwinning zal uh, krijgen, die uitslag zal gewantrouwd worden... en dat betekent dat de protesten ook door zullen gaan. En het eerste protest, schrijf maar vast in je agenda... staat op maandag 5 maart, Nederlandstijd, 4 uur gepland. Ik, en die zullen doorgaan, denk ik. Ik verwacht de reportage van je. Goed, dankjewel voor dit moment, Kiesia. Ja. Goed, dan gaan we om, het is uh, acht minuten voor half acht, iets heel anders doen. Op de Noordzee, ter hoogte van Texel, is een zeewierveld aangelegd. Het gaat nog om een proef. Het zeewier moet gebruikt gaan worden voor vee- en visvoer. Maar over toepassing in biobrandstof wordt ook al gesproken. We gaan erover praten met Marike Hartenveld van Ecovijs. Die coördineert het project. Goedemorgen. Goedemorgen. Een zeewierveld, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh... Nou ja, we hebben dus inderdaad uh, het zeeweerveld geïnstalleerd. Op dit moment is het een plot van 20 bij 20 uh, meter. Het zijn zeg maar, netten die zijn gespannen waar een kleine stekjes van zeeweer aan vast zijn geknoopt. Hij is verankerd op vier punten in, uh, in de bodem. Uh, en boven zijn er vier grote boeien. Yeah. Waardoor het hele net op uh, twee meter diepte wordt gehouden. Uh, zodat voldoende licht is voor de zeewieren om zich te, te ontwikkelen. En het hangt ja. tussen windmolens, heb ik begrepen. Waarom hangt het tussen windmolens? Uh, nou, dit veld hangt nog niet tussen windmolens, maar dat is wel waar we uiteindelijk naartoe willen. Omdat uh, de Noordzee is een heel, uh, heel druk, uh, druk gebruikte zee. En de locaties tussen de windmolenparken worden niet bevist. En uh, er uh, is ook geen uh, vaarverkeer mogelijk. Dus dat zijn eigenlijk plekken die op dit moment niet gebruikt worden. En dan en kunnen dus heel, de zeewiertjes uh, uh, veilig opgroeien? Ook, ja, zeker. En, uh, en zijn we ook uh, niemand uh, geen andere gebruiksfuncties tot last. En wat is nou het grote voordeel van zeewier? Nou ja, op, uh, op dit moment is er een steeds uh, groeiende vraag naar, uh, naar eiwit en andere biologische grondstoffen. En we moeten op een gegeven moment op zoek naar, uh, ja, naar, nieuwe, naar nieuwe bronnen. Uh, en door deze teelt te verplaatsen van land naar zee... Uh, kunnen we dus een additionele bron van, uh, van eiwitten uh, realiseren. Ja, voorlopig voor uh, veevoer en voor visvoer. Nog niet voor de mens? Ja, het, het is, uh, deze, deze testcase is niet per se gericht op, uh, op menselijke consumptie... maar het is zeker wel mogelijk. Ja. Uh, een ander project waar we mee samenwerken... Die hebben in de Oosterschelde een, een wierderij, zo noemen ze het. En die produceren ook echt uh, zeesla die direct gegeten kan worden. Ja. En het kan ook nog gebruikt worden, begrijp ik, als biobrandstof. Ja, het, het idee is um, dat je de, de biologische grondstoffen zo goed mogelijk benut. Dus eerst de grondstoffen eruit halen die dus voor voeding uh, uh, geschikt zijn. Maar uiteindelijk zou je in een deel ook kunnen het, uh, ja, de restproducten kunnen vergisten en, uh, en op dat biogas kunnen rijden. Uh, en er zitten ook veel olie en vetten in, dus het is ook mogelijk om er, uh, er biobrandstoffen van te maken. En is het commercieel een beetje interessant? Zeker, tenminste als we het als we toe kunnen naar een grote schaal. Uh, op dit moment is er wereldwijd al een behoorlijke markt voor, uh, voor zeewierproducten... Um, maar wij verwachten dat, de, dat die groeiende vraag, of die vraag zal toenemen. En dan ga je toen naar een markt van over tien jaar uh, van miljarden mogelijk. Ja, en dan gaat de prijs vanzelf omhoog op het moment dat de vraag toeneemt. Precies, precies. Maar daarvoor moeten we nog wel heel veel stappen nemen. We moeten nog uh, ja, eigenlijk leren... Hoe je, hoe je die stoffen eruit moet halen, ook hoe je moet oogsten... hoe je dat in combinatie met verschillende andere toepassingen kan, uh, kan doen. We staan nog wel echt helemaal aan het begin van deze ontwikkeling. De zeewier staat nog in de kinderschoenen. Absoluut. Mevrouw Hartenveld, ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Elke, nee, een dubbele nationaliteit, dat wordt verboden. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. Elke buitenlander die vanaf nu een Nederlander wil worden... moet het paspoort van het geboorteland opgeven. wetsvoorstel daarover wordt binnenkort naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. Maar de wet kan ook gevolgen hebben voor Nederlanders... die in het buitenland wonen of werken. Elke oké is Nederlander in New York... en initiatiefnemer van een petitie die het wetsvoorstel afwijst. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zelf ook twee paspoorten? Dus het mij, het mij raakt het niet meer. Het gaat om die andere Nederlanders. Ja, of misschien uw kinderen. Pardon, ik verstand het niet. Of, of uw kinderen. Ik heb ook twee kinderen. Zij hebben ook twee nationaliteiten. Ja, en raakte die, die raakt het ook? Uh, niet als ze nu al meervoudig geboren nee, zijn. Precies, als ze geboren zouden worden, als er eentje onderweg is. Zo moet ik het dan zeggen, ja. Ja, dat klopt. Uh, als ik mijn Nederlanderschap zou verliezen onder de huidige wet dan zouden zij automatisch hun Nederlanderschap ook verliezen. Ja. Um, het kabinet wil dat dus uh, ver, verbieden. Um, is dat uh, een tegenvaller? Want het hing natuurlijk wel een tijdje al in de lucht. Het hing al een tijdje in de lucht. Er is veel over gesproken. We, het is natuurlijk jammer, maar het is uh, niet helemaal onverwacht. Nee. Kijk, het ligt nou tenminste in de publieke open arena... waar het echt besproken moet worden. En dat is goed. Alle posities komen nou naar voren, op tafel. En... Um, voor ons is het glas nog steeds halfvol. Want de VVD heeft al eerder aangegeven, ook in een verklaring op hun website... dat ze eigenlijk heel veel empathie hebben voor het standpunt van Nederlanders in het buitenland. Nou ja, daar, um, daar houden we ze aan. Um, en we gaan graag met ze in gesprek. Maar de, de strijd is nog lang niet gestreden. Ja, Empathie alleen is niet voldoende. Er moet een amendement komen. Uh, uiteraard. Er zal iets moeten worden gebeuren. Het liefst natuurlijk dat het hele wetsvoorstel wordt ingetrokken. Dat zeker ik niet zo snel gebeuren, dus dan gaan we de andere route op amendementen. Ja, u wilt een uitzonderingspositie voor de expats? Voor de Nederlanders in het buitenland. Ja, ja. want waarom is dat nou zo van belang? Wat je kan ook zeggen, hè? dat zegt mevrouw Spiesjaag, het is eigenlijk een beetje uh, gelijke monniken, gelijke kap. Als het in Nederland geldt, uh, voor mensen die hier komen, moet het ook in het buitenland gelden. Nou ja, onze stelling is dat, dat een, een gelijkheidsbeginsel is dat te ver is doorgeschoten. Dat het eigenlijk hier gaat om heel verschillende groepen van mensen. Het gaat namelijk om nog niet-Nederlanders die het poortje van Nederland binnenkomen. Enerzijds, versus bestaande Nederlanders, die het poortje van een ander land binnenkomen. Dus het lijkt allebei een beetje op de wortel, maar ja. dat is het niet. Dus waarom moet je ze wel dan allebei als gelijk een wortel beschouwen? Ja, maar als we even bij de poortjes blijven. <coughs> pardon, Degenen die hier binnenkomen, uh, ons poortje, Nederland, die moeten het oude poortje ook opgeven. Ja, dat klopt. Maar nogmaals, dat is dan als in een andere situatie. En voor ons geldt dat dan omdat het zo, zojuist een spiegel, uh, spiegelbeeld effect zou moeten hebben ook. Wij zien dat niet. Nee. Het zijn twee andere juridische groepen. Ja. Nou goed, U bent een uh, petitie gestart om deze nieuwe wet uh, te voorkomen of aan te passen. Um, um, heeft het een beetje succes? Zijn er veel mensen die het ondertekenen? We zitten op dit moment boven de 21.000. En dat zijn niet alleen mensen uit één land. Dat zijn mensen uit... Alle landen, natuurlijk uit, uit, uit de emigratielanden, hè, Canada, Nieuw-Zeeland... maar ook uit, uit Nederlanders uit Cuba, Iran, Singapore, Armenië, Griekenland, Noorwegen... van heel de wereld, en ook hier, Nederlanders, gewoon uit Nederland... ook die geen dubbele nationaliteit hebben of niet eens willen, maar die familie hebben. Uh, ouders die zeggen van, ja, maar ik wil later verzorgd worden door, door mijn kinderen... straks kunnen ze niet eens meer naar Nederland komen voor langere tijd... om voor mij te zorgen. En opa's en oma's die met via Skype met hun kleinkinderen in contact zijn. Uh, ik kan me voorstellen, en dat weten we ook wel... dat met name ook in de CDA-achterban dit toch een gevoelig punt moet zijn. Ja, nou, in ieder geval, u bent politiek bezig... en ik probeer het van de baan te krijgen. Meneer Keij, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan, goedemorgen. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Opium, de kunst- en cultuur talkshow met Cornel Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt uh, beeld. Dat vond ik nou een en beetje ver... Ver... En zwingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Radio 1. Het NOS-journaal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 Als Nederland in de eurozone blijft, kost dat volgens de onderzoekers minstens 127 miljard. En welk prijskaartje er aan uittreden hangt, wil Wilders nog niet zeggen. Het rapport wordt maandag gepresenteerd. En in de Verenigde Staten zijn opnieuw doden gevallen door tornado's. In de staten Indiana, Kentucky en Ohio kwamen zeker 15 mensen om. Volgens CNN is er sprake van 28 doden en een enorm aantal tornado's. Veel huizen werden verwoest en volgens de lokale politie is één dorp zelfs helemaal weggevaagd.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Het rino-virus onder paarden lijkt verder op te rukken. Er zijn weer twee verdachte gevallen aangetroffen. Daarom adviseert de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie... om dit weekend alle paardenwedstrijden af te gelasten. De KNHS-indoorkampioenschappen voor dit weekend... en volgend weekend die waren al afgelast. Ook adviseert de KNHS om niet onnodig paarden te vervoeren. John Bierling is directeur van die KNHS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel gevallen van besmettingen zijn uh, trouwens op dit moment bekend? Nou, definitief zijn, is bij drie bedrijven vastgesteld dat de ziekte is uitgebroken. Dat is in Heumen, Bergendal en in Driel. Uh, sinds gistermiddag is er het vermoeden dat op twee andere locaties uh, ook de ziekte is uitgebroken. Dat is uh, klinisch vastgesteld. Dus uh, door waarneming van, van uh, zeg maar de fitheid van het paard. Yeah. Uh, het bloedonderzoek is uh, op deel met een volle gang. In de loop van vandaag krijgen we daar de definitieve vaststelling van. Maar uh, we hebben wel zelf geconstateerd dat daarmee het risico te groot is. Uh, wat ook belangrijk is om te weten... Ja. is dat één van die twee locaties uh, een open bedrijf betreft... waarbij meer paden uh, aanwezig zijn geweest gedurende de afgelopen week. Ja, er zijn dus paden in en uit gegaan. Dat is het verhaal. En, en die zijn over de rest van Nederland verspreid? De, de mogelijkheid bestaat dat op andere plaatsen in Nederland... er dus besmette paden zijn met als risico, uh, dat we daarmee niet meer kunnen afdichten... door de protocollen die we samen... Je kan het niet isoleren. Nee, absoluut niet. Nee. Wat, wat voor soort virus is dat eigenlijk, dat rhinovirus? Nou, je hebt eigenlijk drie varianten. Het dat is, dat is, dat is een virusziekte, net zoals een verkoudheid bij de mens of een griep. Uh, de, de eerste variant is een, een simpele verkoudheid, daar herstel een paar van. De meer ernstige vorm is een, uh, leidt tot een abortus bij een drachtige merrie... die verwerpt dan de vrucht. En de derde vorm, dat is de vorm waarbij er een, een, een vorm van een, um, zeg maar, um, een beschadiging aan het zenuwstelsel optreedt... waardoor um, er een slappe stapel ontstaat, het paard begint te lopen als een dronken man, dat noemen ze ataxie... en uiteindelijk ernstige verlammingsverschijnselen krijgt. Um, en, en, en in een hoop gevallen leidt dat uiteindelijk tot euthanasie, omdat dat zich niet weer herstelt. En is het een nieuw virus? Nee, het is geen nieuw virus. Het stelt ook jaarlijks, steekt het wel de kop op... Um, meestal op één bedrijf uh, of één locatie in Nederland. Dan is het ook onmiddellijk bedrijf dicht. Dan is er niks aan de hand. Wat er nu vooral uh, speelt, is dat er um, meerdere bedrijven eerst in, in één gebied zijn geweest: Heumen, Bergen, Dahl en Driel, wat ik al vertelde. Ja. Uh, een vierde bedrijf zit ook in diezelfde driehoek. Um, uh, maar het vijfde bedrijf uh, zit wat meer in het midden van het land, uh, wat meer richting de rand staat. En daarmee is ook uh, de kern die redelijk goed onder controle was, is doorbroken. En daarmee is het risico uh, ook aanzienlijk verhoogd. En is het besmettelijk voor mensen of overdraagbaar? Nee, het is geen enkel risico voor de volksgezondheid, het is ook niet besmettelijk voor mensen. Het is ook niet zo dat het zeg maar airborne is, dus het wordt niet via de lucht uh, verspreid. Alleen als paarden samen staan in een hele kleine stal, uh, of uh, daadwerkelijk contact met elkaar hebben... of de mens raakt het ene paard aan en uh, draagt dan zeg maar via vloeistoffen... Uh, het virus over naar een ander paard op een andere stal. Dat zijn ongeveer uh, de varianten die er zijn. Ja. Goed, dus, dus voor mensen uh, valt het mee, of, of eigenlijk ja. niet valt het mee, geen gevaar. Nee, klopt. Uh, en de paarden zelf, moeten die snel ingeënt worden? Kan je ze inenten? Nou ja, dat, dat, dat is een beetje het probleem. Je kunt tegen de, de, de verkoudheidsvariant goed, uh, goed enten. Uh, tegen de abortusvariant moet je al twee keer enten per jaar. En zelfs dan is het risico of het uh, helpt. De neurologische vorm is volstrekt geen zekerheid of enten helpt. Nee. Dus het is niet zo dat een enting uh, zekerheid geeft dat, het, dat de paard niet ziek wordt. Nee, nou is het advies uh, van uh, um, last alle wedstrijden af. Hè? Ja. Uh, dat is een advies, dat is geen verbod? Nee, het is geen verbod. Maar uiteindelijk moet een, uh, zeg maar, iedere, iedere vereniging is daarin autonoom... kan zelf besluiten om de wedstrijd wel of niet door te laten gaan. En over uh, hoeveel, hoeveel wedstrijden hebben we trouwens? We hebben zo'n 8.000 per jaar en dat zou dit weekend zo tussen de 100 en 125 wedstrijden zijn. Goed, dat moeten ze allemaal zelf weten. Er is natuurlijk wel veel geld vaak mee gemoeid. Ja, nou, ik, dat valt bij ons nog wel mee. Uh, ik denk dat de realiteit is dat het natuurlijk een enorme vrijwilligersomgeving is. Uh, waarin veel mensen dingen zelf uh, pra praktisch oplossen. Accommodaties en eigendom zijn van de organisator. Dus het zit, het zit hem vooral in een klein beetje kantineomzet... Kijk, onze sport is geen, in die zin geen hele rijke sport. Daar wordt nogal beheers met dat soort middelen omgegaan. Dus ik denk dat dat nog wel meevalt. Goed, nou, ze hebben het advies gekregen en uh, de uitleg uh, nu ook via de radio. Meneer Bierling, ik dank u wel. Oké, okay, bedankt vandaag. Hereven dan, dat is dit weekend het decor van de wereldbekerwedstrijden schaatsen. Gisteren veroverden de Nederlandse schaatsers drie medailles en ze waren allemaal zilver van kleur. Sebastian Timmerman volgt het toernooi hier voor Radio 1. Sebastian, um, is dat de score trouwens waarmee de Nederlandse ploeg tevreden kan zijn? Ja, dat vind ik wel. Uh, tuurlijk winnen is altijd beter. En altijd mooier, maar uh, bijvoorbeeld Margot Boer, Rijn uh, uh, Otterspeer en Kjeld Nuis, die zaten dicht op, een, uh, uh, op de winnaars. Rijn uh, Otterspeer werd tweede op de 500 meter, kort achter Dimitri Lopkov, dat ging om honderdsten. Uh, Nuis werd tweede op de 1500 meter. Uh, kort achter Shawnee Davis. Dat ging ook om honderdste. 100ste. Uh, 900ste van een seconde. Margot Boer noemde ik net eventjes. Die zat uh, wat verder weg van haar opponenten. Uh, van uh, Jing Yu uit China. Dat, was, dat verschil was wat groter. Maar goed, uh, wat dat betreft. Uh, er zijn nog uh, drie weken te gaan tot de weken afstanden. En daar worden de laatste echte prijzen van dit seizoen verdeeld. Precies. Dus dan uh, mogen deze drie rijders zeker tevreden zijn met de dag van gisteren. Ja, nou hebben we. En die doen ook mee. Hebben we in Nederland. Altijd een verhaal van wie doet er mee en wie doet er niet mee. Uh, en dat gaat ook op weer voor uh, de 1500 meter bij de mannen. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal. En ja. Mark Tuitert komt erin voor. Maar jij gaat het uitleggen. Nou, ik ga het proberen inderdaad in in de uit te leggen. Kijk, je moet eigenlijk twee verschillende soorten kwalificatie-eisen uh, daarbij in de gaten houden. Dat zijn de Nederlandse eisen en de eisen van de internationale schaatsunie. Uh, volgende week dan, uh, zijn de Wereldbekerfinale finale wedstrijden in Berlijn... En dan moet je bij de top 24 staan van het klassement om daar te mogen rijden. Of je moet hier in Ereveen de B-groep winnen, want dan promoveer je naar de A-groep. En van de vijf rijders die we gisteren namens Nederland in actie hebben gezien op de 1500 meter zijn er maar drie die aan die internationale eisen voldoen. Uh, Kjeld Nuis, Stefan Groothuis, die trouwens ook een goede 1500 deed uh, gisteren, en Koen Verweij. Uh, dat betekent dat je dan moet gaan kijken naar het wereldbekerklassement. Dan schuiven op basis van dat klassement Mark Tuitert en Sjoe Vries terug eigenlijk in het seizoen... op basis van de goede resultaten die zijn het eerste deel van het seizoen, dus in november en december, hebben we, uh, neergezet... Maar ze hebben niet voldaan aan de eisen van de Nederlandse schaatsbond, van de KNSB. En dus, dus zegt dan de KNSB, je mag meedoen volgende week in Berlijn... maar je rijdt niet mee voor de kwalificatie uh, voor die weken afstanden. Daar ding je niet voor mee. Dus dan hebben we de drie namen die de 1500 meter rijden in geval bij de WK... Hebben we eigenlijk al Nuis, Groothuis en Verwij. En ik hoop dat je het snapt, want het is een ingewikkeld verhaal. Weet je, Sebastian? Op dagelijks... Bas, morgen zo uh, net na half acht. Ja, nee, <laughs> iedereen heeft tegenwoordig verplicht wiskunde in zijn pakket. Dus ik snap ja. wel dat het, uh, waarom dat is, uh, als ik jou zo hoor. Goeiemorgen, wat een verhaal zeg. Nou, ja. uh, ingewikkeld. Ik weet je, ik, we wachten wel gewoon af tot de drie namen definitief bekend zijn. Laten we even nog naar de dag van vandaag kijken. Wat is er vandaag te beleven in Heerenveen? Ja, laten we gewoon maar naar het sportieve kijken ja. inderdaad. We gaan voor de tweede keer de 500 meters rijden, dus bij de mannen en de vrouwen. Uh, uh, daarvoor geldt trouwens dat de rijder die de snelste tijd heeft van gisteren en vandaag naast elkaar gelegd al zeker is van die weken afstanden dus daar gaat uh, bij beide afstanden één plek worden verdeeld, uh, voor de rest gaan we kijken naar de 1500 meter bij de vrouwen de afstand natuurlijk van Irene Wust. zij is het trouwens wel gewoon hier in Ereveen Sven Kramer rijdt niet, Kramer gaan we dus ook niet zien op de 10 kilometer waar we een mooi duel in de slotrit krijgen hopelijk een mooi duel tussen Bob de Jong en Jorrit Bergsma, twee echte 10 kilometer kanjes, uh, dus dat zijn de vier afstanden die we, die we vandaag gaan bekijken. Genieten ook op Radio 1 met Sebastian Timmerman. Dankjewel voor je verslag, uh, Sebas. Oké. Okay. Democratie en China. Het zijn twee begrippen die niet lijken samen te gaan. Maar toch, in het Zuid-Chinese dorp Wukan worden vandaag verkiezingen gehouden. De inwoners van het dorp kiezen vandaag hun eigen bestuur en hun eigen leiders. Woekan kwam eind vorig jaar in het nieuws omdat het hele dorp in opstand kwam tegen de lokale autoriteiten. Had vooral te maken met corruptie. Correspondent Wouter Zwart is daar in Woekan. Wouter, wat is daar toch gebeurd dat ze nu vandaag wel hun eigen leiders mogen kiezen? Ja, kijk. Uh verkiezingen in China die bestaan in principe wel. Alleen, het probleem is alleen op het laagste niveau, dus dorpsniveau of de wijkraad. Maar het is algemeen bekend van dat soort verkiezingen dat die bol staan van uh, intimidatie corruptie, je zei het al. Nou, Bukan is net zo'n dorp. Hè. De lokale overheid die speelde daar onder één hoedje met uh, projectontwikkelaars, pakte land af, nou iedereen boos. Uh, dat gebeurde vroeger natuurlijk ook al, maar het verschil is hè, dat vroeger de overheid dat soort zaken makkelijk kon uh, verstoppen. Uh, de bevolking werd het zwijg opgelegd, Pottenkijkers werden buitengehouden, geen journalisten. Klaar is, Kees. Maar goed, dit is 2012 en ja, inmiddels is de bevolking in China veel gebekter. Ze weten ook veel beter wat hun rechten zijn. En heel belangrijk, de wereld kan tegenwoordig natuurlijk meekijken. Via internet, via blogs, uh, Chinese varianten van Twitter. Ze lezen erover over die protesten. Dus ja, het probleem is, wat doe je dan? Hè? Sla je dan als overheid zo'n volksopstand uh, weer neer, terwijl de hele wereld meekijkt... Of ga je toch zoeken naar alternatieven? Nou, Het lijkt erop, hè, in dit geval, dat een aantal hele hoge politici dit keer hebben gezegd... laten we proberen om het in Boekan anders te doen... en de mensen gewoon weer opnieuw te laten kiezen, maar dan hun eigen leiders. Is het ook een beetje een test voor de Chinese overheid om te kijken van hoe dat gaat? Een heel klein beetje uh, wel. Uh, dit wordt ook een beetje door de gematigde media in China al het Wukan-model genoemd. Dus een hele voorzichtige verschuiving naar een systeem waarin de burger ja, echt iets te zeggen krijgt over zijn dorp, over zijn buurt... Uh, dit noemen de, dorpen, de dorpelingen van Wuhan echt al een overwinning van hun democratisch recht. Maar we moeten aan de andere kant ook niet naïef zijn en nu denken dat dat nu allemaal ineens gaat veranderen in China. Er zijn de afgelopen maanden alweer veel meer Wukans bijgekomen. Dorpen die ook in opstand kwamen tegen hun corrupte leiders. Ja, En daar wordt toch weer geweld gemeld. Er zijn zelfs ook journalisten, ook westerse journalisten, daar mishandeld. Dus we zijn nog zeker niet daar. Nee, en het volkscongres wat over een paar dagen plaatsvindt, zal niet uit. Ook... Ja opeens een gewoon, een gewoon parlement worden? Nee, zeker niet. Uh, dat is misschien ook wel een van de pikante uh, dingen, hè, dat het tijdstip nu is. Want over twee dagen komt inderdaad dat allerhoogste volkscongres B1 samen met de regering. Dat is natuurlijk allemaal communistisch geleid. Uh, terwijl je hier dus ja, opstandige dorpelingen hebt die zeggen, uh, kijk, die door de overheid aangestuurde leiders, die willen we hier lokaal niet meer. Wij willen onze eigen mensen kiezen. Dus dat is wel bijzonder op zich. Oké. Okay. Dankjewel, Wouter. Wouter Zwart, was dat... Straks, uitkeringsgerechtigen beginnen de gevolgen van de wet werk en bijstand te voelen. De verkeersinformatie daar, 28 tussen Hogeveen en Zwolle, is afgesloten. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en de afrit Ommen. Verwachting is dat de weg rond 2 uur vanmiddag weer open gaat. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Eén op de vijf mensen met een uitkering... raakt deze misschien geheel of gedeeltelijk kwijt. Komt door een verandering van de wet werk en bijstand... die 1 januari is ingegaan. Wie samenwoont met een volwassene die werkt... krijgt een lagere of zelfs helemaal geen uitkering meer. De situatie dreigt onder andere voor Nel Kruis. Haar zoon van 25 woont bij de thuis. Kruis, die al 25 jaar een uitkering krijgt... omdat ze door een ziekte niet kan werken... kreeg gisteren een brief van de gemeente Utrecht. Geachte heer of mevrouw, 1 januari 2020. 2012 is de wet werk en bijstand gewijzigd. Dit betekent dat meerderjarige inwonende gezinsleden... kinderen, aangetrouwde kinderen... meetellen voor het recht op bijstand... en voortaan samen één uitkering ontvangen... waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen... en vermogen van alle gezinsleden. Ja. Die brief kreeg u vrijdagochtend op de mat, mevrouw Kruis. Wat dacht u toen toen u het zag, die brief? Nou, je wist het eigenlijk al, maar ik loop er eigenlijk al weken, maanden mee van, hoe moet dat nu verder? Ja, want wat betekent dat voor u als dit nou, voor u gaat gelden? Dat betekent uh, een hele hoop ellende. Uh, het is nu al dat ik heel weinig te besteden heb, want ik heb heel veel uh, nodig voor mijn aandoening. En dat gaat nu maar net, maar als deze regeling doorgaat, nou dan is het over, dan is het over. Dan is het... Ja, ik kan niets meer. U heeft al heel veel jaren een uitkering. En wat heeft u? Ik uh, leid aan reuma. Uh, ik heb suikerziekte. Ik heb hoge bloeddruk. Uh, ja, D dit, dit betekent voor mij een hele hoop ellende. Naast u zit uw zoon, Melvin. Ja. Klok. Jij woont hier bij je moeder. Um, je bent 25. Je hebt een fulltime uh, baan. Wat nou. betekent dit volgens jou, als dit doorgaat? Als het door zou gaan, dan zou het voor mij uh, uh, tenminste dat maak ik uit de brieven op. Het zou het gaan betekenen dat ik dus uh, dat mijn moeder helemaal, helemaal financieel van mij afhankelijk gaat worden. Dat jij je moeder moet gaan onderhouden. Juist, juist. Ja. En wat vind je ervan? Ja, aan de ene kant kijken wat ik al uh, ook vaak tegen mijn moeder zeg en dat weet ze ook best wel. Uh, ik, ik, ik, ik ben helemaal niet te broed om mijn moeder ergens in te helpen. Alleen helemaal financieel onderhouden is geen gezonde situatie. Het, het is niet de bedoeling dat een kind, vind ik, ook al ja, als je voorzweef over kind kan praten als 25-jarige, maar toch zijn hele privé uh, moet opgeven om zijn moeder te verzorgen, zeg maar. Nou, is mevrouw Kruis deze regeling bedacht door het kabinet om mensen weer aan het werk te krijgen? Is dat een optie voor u? Ik wou dat het waar was, dat ik maandagmorgen zo fit was als een hoentje... en dat ik heerlijk weer aan het werk zou kunnen. Dat hoop ik nog steeds, maar dat zit er niet meer in. Nee, de toestand wordt wel erger, maar het wordt niet beter. Melvin, een andere oplossing is dat jij gaat verhuizen... en zo, dan kan je moeder haar uitkunning houden. Als echt alleenstaande zou dat het zou een optie zijn. Alleen het is gewoon vrij financieel moeilijk om dat ook alleen zelf uh, te doen... Bovendien, je speelt hier nu ook een rol in het huishouden, volgens mij. En ik speel ook een rol in het huishouden, zeker weten. Nou, als ik gewoon s'avonds na mijn eigen werk thuis kom... Dan, dan help ik mijn moeder ook sowieso met de huishoudelijke dingetjes. De, de stofzuigen, de, de afwas, hè, de, de boodschappen, daar help ik haar ook mee. Omdat ze dat zelf allemaal niet meer... Ja, met haar lichamelijke beperkingen niet meer uh, in staat is om dat te doen. Wat is nou nog een oplossing voor u? Waar hoopt u op? Ja, waar hoopt u op? Mijn gezondheid, maar ja, dat, dat zeg ik al. Dat kan ik naast me neerleggen. Dat, dat, dat komt niet meer terug. Maar ik hoop, en ik hoop dan de oogjes in Den Haag opengaan. Wie dat dan ook heeft voorgesteld. Dat dat zo niet langer kan met de mensen. Mensen zijn al, zitten al in een isolement. Hè? Ik, ik kom praktisch nergens, omdat ik lichamelijk dat niet aan kan. En daar ook nog dat ze je minder geld gaan geven. Ik vind dat, nee, ik, ik, ik heb er geen woorden voor. De reportage was van Rinkkamer. Kamer, we praten erover door... met de wethouder Werk en Inkomen, Rinda den Beste in Utrecht. Maar den Beste, ja, u hoorde het verhaal. Uh, krijgt u meer van dit soort reacties van, van mensen... nu echt duidelijk wordt wat er voor hen gaat uh, veranderen? Ja, vreselijk veel helaas. De brief is inderdaad net verstuurd. En we hebben dagelijks mensen, ook huilend letterlijk aan het loket, die zeggen ja, dit, dit kan niet. Hoe, hoe moeten we dit nou gaan rondbreien met elkaar? Gaat het om veel mensen? We zijn een steekproef aan het doen in Utrecht, waarbij we denken dat het zo rond de 1600 mensen in ons uitkeringenbestand kan raken... En uh, ik ben erg geschrokken van die aantallen. Ik vind dat heel veel mensen. Ja, En komen die allemaal in financiële problemen, in financiële nood? Niet allemaal. Kijk, het kabinet zegt inderdaad twee dingen. Er zijn uh, situaties waarbij er vier uitkeringen in één gezin uh, aan de orde waren. En daarvan zeg ik ook, oké, okay, dat kan wel een beetje minder. Maar eigenlijk zijn dat de uitzonderingen. En heel veel verhalen zijn juist vergelijkbaar met wat ik net heb gehoord van mevrouw Kruis en haar zoon. We hebben mensen gisteren ook weer aan de balie, een echtpaar van 62, dolgraag weer aan het werk willen. Maar met hun leeftijd geen enkele kans op de arbeidsmarkt. En een zoon die 1600 euro netto verdient. En die staan daar en die realiseerden zich dat het hun zoon met die 1600 euro, hè, zijn eerste baantje dat hele gezin van drie personen... inclusief de ziektekostenverzekering, de kleding, het eten... allemaal moet gaan betalen. Dat gaat gewoon niet. Dus de enige optie is dan dat je gezinnen uit elkaar gaat trekken. En, en dat vind ik heel erg. Ja, want Dat is dan het enige wat u nog kunt doen als gemeente en als wethouder? Uh, ja, ik kan als, als wethouder helemaal niets anders doen. We zijn uh, met deze wet opgezadeld. We zijn er vreselijk tegen geweest. We hebben alles gedaan om hem tegen te houden. Dat is niet gelukt. Hij is per 1 januari ingegaan. En wij kunnen alleen maar deze wet uitvoeren. Wij kunnen mensen alleen nog een klein beetje helpen via de bijzondere bijstand. Dus als ze echt in de financiële nood komen en de koelkast gaat kapot of de wasmachine... dan kunnen we via dat soort regelingen kunnen we ze heel praktisch daarmee helpen. Maar wij hebben geen enkele andere optie dan deze wet uitvoeren. En ik hoop met mevrouw Kruijs dat de ogen in Den Haag opengaan, dat dit enorm veel maatschappelijke problemen gaat veroorzaken. En dat dit geen goed idee is. Ja, want als u het uitrekent, dan komt u niet tot de rekensom die het kabinet maakt, als ik u zo beluister. Namelijk dat het geld oplevert. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik denk dat er heel veel maatschappelijke ellende uit gaat voortkomen. Mensen zullen in de schulden terechtkomen. Misschien zelfs hun huis uit moeten op straat belanden, noem allemaal maar op. En sterker nog, als het gaat om het geld, want dat is één argument... Wij hebben met alle gemeenten samen een alternatief bedacht... in het najaar vorig jaar... wat op dezelfde besparing uitkwam als het kabinet hiermee beoogt. Namelijk 55 miljoen. En dat, kabinet zorgde, of dat alternatief zorgde ervoor... dat er in ieder geval voor ieder gezinslid nog wel een beetje leefgeld overbleef. Een bedrag van 340 euro. Zodat je niet helemaal financieel afhankelijk van elkaar wordt. Hadden we helemaal laten doorrekenen... dat alternatief klopte, leverde dezelfde besparing op... was veel socialer geweest, maar het kabinet heeft gezegd... nee, we willen het toch zo, als het nu gebeurt. Ja, goed. Uh, met, uh, met deze voorbeelden uh, op dit moment... want hij is natuurlijk net ingegaan in, in de praktijk... en moet afwachten hoe het verder uh, gaat... maar in ieder geval is ja. duidelijk wat de gevolgen zijn, ook voor u. Het heeft u helder gemaakt. Mevrouw de Beste, ik dank u wel. Ja, dank u wel. Brigitte Bardot. Frank Sinatra, Marlene Dietrich, The Beatles, The Stones, Amy Winehouse... ze komen allemaal bij elkaar in het hart van Amsterdam... in de Eduard Planting Gallery. Verslaggever Jeroen Wilaert bekeek de bijzondere serie foto's... van de Britse fotograaf Terry O'Neill. Frank Sinatra steekt er een op... met een schilderij van Raquel Welch op de achtergrond. Naast hem bewerkt Cassius Clay een boksbal... en dan is er Marlene Dietrich die haar laatste gordijnen vasthoudt. Eduard Planting, die zie je niet vaak naast elkaar. En vooral niet in de Eerste Bloemdwarsstraat in Amsterdam. Uh, dat klopt, daarom is het best wel een unieke gelegenheid dit. Ja. Beroemdheden van Terry O'Neill. Die niet allemaal in één stijl zijn gefotografeerd. Het varieert heel erg. Dat komt eigenlijk omdat hij altijd zijn, zijn object als allerbelangrijkste vindt. En hij past zijn stijl van fotograferen aan bij datgene wat hij wil laten zien op dat moment. En dat is vaak een moment waarop zij zichzelf zijn uh, tijdens een filmopname, tijdens andere uh, opnames. En dan slaat hij toe. En dan zie je dus dat je nooit meer zegt: dit is nou een typische Terry O'Neill-foto, die je uit duizenden herkent. Het enige waar je dat aan zou kunnen zien, is zeg maar de relaxed manier waarop de beroemdheden erop staan. Nooit echt geposeerd, maar eigenlijk zichzelf zijn. Terry, what those pictures are not is glamorous. Nee. De foto's zijn niet zo van die hele beroemde glimmende foto's. No, they're not. They're candid. They're all real portraits of real people. I spent one or two weeks with them and I caught them working in in all sorts of positions. You know, they just forgot I was there and and that really helped me. Het zijn echte foto's van echte mensen. Met wie hij een paar weken optrok totdat ze niet eens meer wisten dat hij er was. Opvallend veel zijn erbij van Brigitte niet You couldn't miss with her. There's about three people I've photographed. She was one of them, you couldn't miss with her. Audrey Hepburn was another. I mean, you couldn't take a bad picture of them. It was impossible. Het was onmogelijk om een slechte foto te maken van sterren als Brigitte Bardot en Audrey Hepburn. Veel popsterren ook. Dus Rolling Stones daar op een set in de verte. De Beatles daarnaast, uh, gefotografeerd in zomer een achtertuin. En daar rechts de Stones in London. They just started. Yes. Het, was, het was hun eerste jaar. Yes, and I took them down to Tim Pan Alley... where all the songs were written... because I felt this was the way to launch them. Because I'd done the Beatles about three months earlier... and I didn't really know how to shoot a pop group... because no, there weren't any groups at the time... En dat was een van de eerste pictures, shot van een popgroep, de Beatles. Dus so ik probeerde het meer up-to-date te the met de shot van de Stones. Het begon bij de Beatles en daarna nam hij de Stones mee naar Tin Pan Alley, een beroemde straatje waar liedjes werden gemaakt. Hij wist eigenlijk nog helemaal niet hoe dat moest, popsterren fotograferen. En dan eindigt hij bij Amy Winehouse, ook al niet glamorous, gewoon. Amy, I just took that picture for Nelson Mandela. She was singing at his 90th birthday concert and I wanted to get a picture of everyone to get them to sign the picture for him. And I just grabbed this one frame and it turns out to be a really telling portrait of a great, great singer who, unfortunately, is no longer with us. Mm -hmm. It just tells that she's really a nice person. I mean, it, it looks behind the, the star, if you like. mm -hmm. Hij nam die foto van haar voor Nelson Mandela. Toen ze optrad voor zijn negentigste verjaardag. En die foto laat zien dat ze echt gewoon een leuk mens was. Maar in het geheel. What do they all show? Well hopefully it shows the people as they really are that's what I wanted to do. <laughs> Dat was wat hij eigenlijk altijd heeft willen doen. Die mensen laten zien achter de roem en de glamour. Thank you very much. Thank you. Het NOS Radio en journaal Media overzicht. Als je het is hier. Goedemorgen, we hoorden het net al in het nieuws. De Telegraaf opent met de eerste uitkomsten van het PVV-onderzoek naar de gulden. De PVV liet onderzoeken of het voordeliger is de euro weer in te wisselen voor de gulden. Uitkomsten zouden maandag worden gepresenteerd, maar de Telegraaf heeft dus al meer informatie. Volgens berekeningen van het Britse bureau Lumber Street Research... is het terugbrengen van de gulden goedkoper dan doormodderen met de euro. Onderzoeksbureau staat wel te boek als eurosceptisch. Geert Wilders wil nu een referendum over de herinvoering van de gulden. Grote bedrijven die wereldwijd actief zijn, hebben geen last van de crisis, meldt de Volkskrant op basis van een eigen inventarisatie. Terwijl Nederland in een recessie raakte... stegen vorig jaar de winst en omzet van de meeste Nederlandse multinationals. Alex Otto, hoofdvermogensbeheer van Delta Lloyd... verwacht zelfs dat bedrijven in 2012 een sprong gaan maken. Ze hebben vaak een betere financiële situatie dan veel overheden. En hun vertrouwen in de toekomst groeit al dus Otto. Als voorbeeld noemt hij de recente beursgang van Zikko en Douwe Egberts. Een opvallende foto van Human Rights Watch... op de website van de Belgische kranten Morgen. Op de satellietfoto staan een heleboel rode stipjes... bij de wijk Baba Ammar in de Syrische stad Won. Die stippen zijn allemaal granaatinslagen. In totaal zijn er 950 kraters te tellen in die ene wijk. Volgens Human Rights Watch toont het satellietbeeld aan... dat de Syrische regeringstroepen een waar bloedbad hebben aangericht... met honderden doden. Degen kans op een griepje deze week, waarschuwt de Telegraaf. De griep zit nu tegen een landelijke epidemie aan. En als de kinderen maandag weer naar school gaan... zal het aantal besmettingen snel oplopen... verwacht Karel Koppenschaar van het Nationale Griepmeting. Dat onderzoeksinstituut spreekt van een epidemie... als 500 mensen op de 100.000 griepachtige verschijnselen hebben opmerkelijke ontknoping in een moordzaak... die in België inmiddels bekend staat als de Kasteelmoord, Meldnieuwsblad.be. Nieuwsblad.be. 34-jarige kasteelheer was weken vermist, werd uiteindelijk dood teruggevonden. En een van de verdachten in die zaak heeft nu per ongeluk... een schriftelijke bekentenis gegeven. De man wilde zijn familie in een brief laten weten dat hij geen moordenaar was... en dat het nooit zijn bedoeling was het slachtoffer om te brengen. De brief werd alleen nooit verstuurd. Toen de man naar een andere cel verhuisde, nam hij alles mee behalve die brief. Het werd ontdekt door Piers. Klungeren met een handdoekje om het lichaam of gewoon helemaal niet douchen... in vrijwel alle kleedkamers komt het na de gymnastiekles voor. Twee scholen in de stad Groningen is daar nu een oplossing voor. De schaamdouche. Apart douchehokje naast de gezamenlijke doucheruimte. Vooral vanuit de islamitische gemeenschap is er vraag nou naar... meld het dagblad van het Noorden. De schaamdouche. Oké, okay, mooi nieuw woord. Straks na de klok vannacht veel meer nieuws over de PVV en over Vestia. Zijn naam klinkt zo Hollands als wat... Toch komt Sander Terphuis uit Iran. Hij voelde zich hier helemaal thuis en werd Nederlander onder de Nederlanders. Maar de liefde voor zijn nieuwe vaderland is inmiddels danig bekoeld. Hoe dat komt? Luister morgenochtend tussen 7 en 8 naar een inspirerend gesprek met Sander Terphuis in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.